Postcode winnaar? Novamora.nl Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl Dating vol passie. Met 463,9 miljoen... heeft de Postcodeloterij dit jaar... meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl 18 plus speelbewust. Hoe ziet jouw droomvloer eruit? Als er niet voor het gehele huis... voldoende op voorraad is...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 het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom. Nou, goedemiddag, wie voortaan met oud en nieuw vuurwerk wil afsteken... moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het kabinet wil eind dit jaar het landelijk vuurwerkverbod in laten gaan. En alleen zo mag je nog pijlen en potten afsteken. Het milieu staat Aartsen. Je moet je inschrijven bij de Kamer van Koophandel met een vereniging of een stichting. Of wel gebruik maken van een bestaande vereniging of stichting. Je mag maximaal 200 kilo vuurwerk afsteken. Een paar basisdingen. Je mag niet dronken zijn. Je mag niet onder invloed van druk zijn. Dat soort zaken we, proberen we landelijk te regelen. Als bij de NOS ook moet je van tevoren een online cursus hebben gevolgd. Mensen die hun auto hebben staan in de Utrechtse parkeergarage... waar gisteren vlakbij een gigantische explosie was... kunnen hun auto weer ophalen. Ze mogen gratis uitrijden en dat kan tot 7 uur vanavond. Daarna gaat de garage weer dicht. En zojuist is bekend geworden dat een deel van het afgezette gebied... in Utrecht is vrijgegeven. Over een half uur daar meer over. Amerika stuurt een van zijn grootste marineschepen naar het Midden-Oosten, een vliegdekschip. Het komt over een week daaraan, melden Amerikaanse media. Aanleiding is de onrust in Iran. President Trump dreigt met ingrijpen, maar ook straaljagers en een duikboot gaan die kant op. En voetbal Ruud van Nistelrooy keert terug bij Oranje. Tijdens het WK in juni wordt hij een van de assistenten van bondscoach Koeman, meldt de KVB. Van Nistelrooy was eerder ook al twee keer assistent bij Oranje. Ook stond hij zelf vaak in de spits voor het Nederlands elftal. Hij speelde 70 Interlands en scoorde 35 keer. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. droog in een graad of 10. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint grijs, later weer een zonnetje. Q-verkeer van Flitsmeister. Op dit moment vier vertragingen langer dan 20 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Dorp en plas Polder 21 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, daar 24 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunetten, 23 minuten extra reistijd. En ook 23 minuten op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn en Vassen. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto -Touwglas. En terug naar de hits: Tomeen verschuren. Van vrijdag 16 januari 2026, Alex Warren. Eternity staat er inmiddels 25 weken in de lijst. Deze week op nummer 20. 20. ticking on the wall. track of the tears I cry. Every drop is a waterfall.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 Ben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 It feels like an eternity. Het is toch echt 25 weken om precies te zijn. Alex Warren zorgt deze week voor de start van de tweede helft van de Nederlandse Top 40 van vrijdag 16 januari 2026. Vorige week 17, deze week dus nummer 20. De top 40. Eén plek hoger staat de filantroop van de week. Haar naam is Taylor Swift. Er komen jarenlang verhalen voorbij in het nieuws van hoe Taylor Swift haar geld gebruikt om anderen te helpen. Met grote donaties aan scholen, cultuurcentra, goede doelen. Laatst gaf ze de crew van The Eras toen nog een dikke geldbonus als bedankje voor hun harde werk. En deze week heeft de Amerikaanse staat Tennessee een leuk nieuwjaarscadeautje gekregen van suiker tante Taylor. Ze hebben namelijk een flinke berg geld gedoneerd aan de voedselbanken al daar. Om uh, hoeveel geld het precies gaat, dat houdt de organisatie geheim. Is wel zo chic. Maar ze zeggen dat ze de komende periode echt duizenden extra mensen kunnen helpen... aan gratis voedsel en kleren. Weer extra kamerpunten voor Taylor Swift. Cute music. En ook extra punten voor haar in de Nederlandse Top 40 van deze week. Want Opa Light stijgt drie plekken en gaat van 22 naar 19. I trash it's never gonna last i thought my house was haunted i used to live with Het staat de hele week in Rotterdam Ahoy... voor vrienden van Amsterdam Live op een soort vliegend tapijt. Echt heel vet. In de top 40 vliegen ze ook. Alleen de verkeerde kant op. Stee zakt vijf plekken en komt terecht op nummer 18. In de lijst van vrijdag 16 januari. 23 hits heb je van me gekregen. Nog 17 te gaan. Die komen eraan. Eerst is het tijd voor de nationale vrijdagmiddag gebeurtenis. Top 40 rebus. Vrijdagmiddag kwart over vier. waar ik iedere week een woord uit de dikke vandalen mag gebruiken. Alles mag weer voorbij komen... Je zometeen zo meteen verschillende top 40 hits achter elkaar en elke hit staat voor een letter. Die letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. Nou, dat ben ik benieuwd. Iedereen er daarvoor? Here we go. Rebus. De top 40 Rebus. De eerste letter. Is de eerste letter van de samenwerking van Morgan Wadden en Tate McRae. met 34 weken de oudste hit van dit moment in de top 40. I say baby you see. De letter van de zangeres die deze week een berg geld heeft gedoneerd... aan voedselbanken in Amerika. De derde letter. De ene laatste letter van de zangeres die zelfs de top 40 weet terug te brengen naar 2016. De vierde letter. De tweede letter van de hit waar Pala speciaal een huis voor kocht om het op te nemen. De vierde letter van de nieuwste hit van Bankzitters. Komt deze week nieuw binnen op 33. Het regent dan ik spenden kan. Ja, we kopen ze om te kijken. De top 40 rebers. En dat was hem weer. Denk jij het goede antwoord te weten? Stuur het dan nu door via een bericht in de Q-Music app. Uitslag hoor je na de snelste stijger van deze week. Op nummer 17. Ja, met End of Beginning. De eerste en enige hit van Joe. Maar wel nu voor de tweede keer in de top 40. De eerste keer was in maart 2024. Toen kwam End of Beginning niet verder dan, dan nummer 24. Maar deze week overtreft Joe zichzelf. En of Beginning staat voor het eerst in de bovenste helft van de Nederlandse top 40. Allemaal dankzij de 13-plekken winst naar nummer 17. De snelste stijger van deze week. Daarvoor legde ik mijn muzikale puzzel aan je voor: de top 40 Rebus. Vijf hits die samen één woord vormen. Klein applaus voor Dominique Matthijssen, Patrick Noten en Tim de Rooij. Jullie hadden het allemaal door. Het woord dat ik zocht was... Woord. W-O-O-R-D. Creatieve. We willen de hele week op zitten broeden met de hele Top 40 redactie. Heeft alles te maken met dat ene woord dat ik eindelijk weer mag zeggen. Beetje. Het verboden, verboden woord. Al nou, een heerlijk gevoel. Ik kan het weer uitgebreid en eindeloos zeggen vandaag. Beetje, beetje, beetje, beetje, beetje. Beetje van dit, beetje van dat. Beetje onderweg naar het weekend. Stukje bij beetje dichter bij de nummer 1. Wat is het heerlijke pak van mijn hart. Deze hele week mochten mijn collega QDJ's en ik het woord beetje niet zeggen. Deden we dat wel? Kon jij flinke flappen vangen? 500 euro. Er zijn een hele hoop mensen die een bankrekening een beetje hebben respect deze week. 96 in totaal. Graag gedaan. Ik vind dus dat ik het zelf nog niet eens zo heel slecht gedaan heb deze week. Ik ben vierde geworden op de Wall of Shame. Eigenlijk vijfde, want er stonden twee mensen op nummer één. Wim en Marike zijn echt de grote verliezers van deze week. Zij hebben allebei het verboden woord 19 keer gezegd. Dat is toch niet normaal. Maar eerlijkheid, gebied mij te zeggen, het is ons niet makkelijk gemaakt. Het verboden.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 met synonieme? Stukje PC. beetje. Nee, het is niet gezegd, toch? Ja, ik weet niet of het een uh, compliment is. Uh... Nee, nee, ik werd een beetje. Oh, ja, ja, it! De winnaar van het verboden woord 2026, Judith Eijk en Joost Winkel. Yeah. De nummers 1 op The Wall of Shame. Mike Elzega en Wim van Elden. De hoogtepunten van deze week kun je terugkijken via QMusic.nl en in de QMusic App. Hoogtepunten waren er zeker enorm van genoten. Maar ik ben ook intens gelukkig dat het voorbij is. Laat mij maar gewoon lekker vrij het hitjes draaien. Beetje erover. Oh, een beetje erover praten. Oh jezus, zie je? Wat verschrikkelijk! Zelfs nu zit ik er weer in! Een Be beetje erover praten. beetje is niet meer het verboden woord. We gaan uh, stel door met de top 40. beetje dansen op nummer 16. Van de vloer. Lekker man, Haven, Caitlin en Aragon leveren wel twee plekjes in. Zevende week, Iron op nummer 16 deze week. Vijftien voor Roxy Roos op meteen. En Miles Smith tekent deze week voor nummer 14. 18 plus speelboers. Ja. Echt serieus?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 Goedemiddag, het is half vijf. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q music met verkeer van Flitsmeister. 49 fiets in totaal en twee vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelofaar en Toeterwaarde Rijndijk... door een ongeluk 33 minuten en de A50 Apeldoorn Zwolle. Tussen Apeldoorn en Vaassen 28 minuten vertraging. Weekend weer, het is droog bij een graad of 10. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint grijs en later wel weer een zonnetje. Natalie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag. Een deel van de binnenstad in Utrecht gaat een dag na de gigantische explosie weer open. Bewoners en ondernemers mogen terug naar hun woningen en winkels. En de bewoner van het huis waar de explosie plaatsvond, kan nog maar nauwelijks bevatten wat er gisteren gebeurd is. Kortom, middags word ik door mijn partner twee keer gebeld. Maar ik zat in overleg, dus ik druk hem twee keer weg. Mijn schoonmoeder begint te bellen, die heb ik ook weggedrukt. Wordt er in paniek aan mijn kantoor gebeld en die zegt: Je huis is weg. Denk je ook, Phil? Zakt de grond ook om je voeten weg? Jouw spullen van de afgelopen 26 jaar en ook wat je de laatste paar jaar met elkaar op opgebouwd is, is weg. Het is gewoon een rook opgegaan. Zo, ja. Als te horen bij RTL Nieuws. Inmiddels is de parkeergarage in de buurt ook tijdelijk geopend. Mensen kunnen tot 7 uur vanavond hun auto gratis ophalen. Even een kleine editie van... How can I make this about me? Um, ik was daar uiteraard niet gisteren toen dit gebeurde... deze explosie in Utrecht. Ik woon daar wel en veel q die weten dat. Ik heb echt niet overdreven. Ik denk wel honderden berichten gekregen van mensen die in de Q-app wilden weten hoe het met mijn vrienden ging, met mijn familie, met de Decibel, maar ook met de kroeg achter de koekoek, de bar die ik heb samen met vrienden Bas en Chris. En daar wil ik iedereen toch dankjewel voor zeggen, want dat vind ik echt heel bijzonder, dat mensen dan dus weten, oh ja, die jongen die woont in Utrecht, laten we even vragen hoe het met zijn vrienden en familie is. Het antwoord wat ik gisteren ook heb gegeven, iedereen is oké, okay. sowieso is het natuurlijk, dat klinkt raar, maar met een sisser afgelopen voor heel veel mensen dat veel erger kunnen zijn. Maar dank voor alle lieve berichten die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 Een flinke verkoopdip voor autofabrikant Porsche. De grootste dip in jaren ook gelijk. Porsche verkocht vorig jaar wereldwijd 10% minder auto's dan het jaar daarvoor. Onder andere in China liep de verkoop terug met 26%. Komt onder andere door de concurrentie van Chinese automerken. Ja, en na vier jaar is dit programma vanavond weer terug op tv.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 Freek, Ilse de Lange, Willy Wartaal en Dinant Woesthof, de coaches bij The Voice. En? En Martijn K.B. doet de voice-over. Dat is natuurlijk geweldig. Vanavond om 8 uur op tv. Q- Music met de lijst van deze week met Roxy Dekker. Loser. Het begin van je weekend. Q- Music top 15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 Your exes Take a trip.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 T stijgt twee plekken naar 14 in de ene recht. hij een paar weken geleden nog hier in de top 40. Miles Smith is sinds kort bezig met een kroegentocht over de wereld, niet om te drinken, maar om gratis optredens te geven. Dan staat hij daar op de bar met een gitaar onder de arm liedjes te spelen, soms ook samen met andere artiesten. Hij stond de laatste bijvoorbeeld nog met Alex Born in de kroeg. Oh mama, you're En er is weer van alles gebeurd in de pubs. Daarom is het tijd voor de Pupdate! De Miles Smit pup Date. Oog tijd om je even bij te praten. De kroegentocht van Maals is dus nog steeds gaande. Hij doet het wel iets rustiger aan dan een paar weken geleden. Misschien wel uit solidariteit voor Dry January. Maar dat gat wordt nu meteen opgevuld door Afrojack. Hij gaat dit wintersportseizoen namelijk de april Ski Clubs af in de Franse Alpen. Ja, eerst ochtends een beetje skiën. En dan onderaan de piste een show geven voor 500 dronken skiers. Ik heb dat ooit één keer mogen doen. Dat is inmiddels, nou ik denk tien jaar geleden. Mocht ik een, een showtje draaien op, op, in zo'n pistebar. Dat is dat is zo leuk, dat is echt een van de allerleukste klussen die ik ooit heb gedaan. Het lijkt mij een heerlijk bestaan als je dit dus iedere dag doet. Mocht je nog op een wintersport gaan? Het kan dus zomaar zijn dat je met je snowboots bij Afrojack staat... in de Apel Ski Bar, de schevensgaat. Een goede reden om last midden nog iets te boeken. Sterker nog? Nee, kan niet skiën, kan niet, kan niet snowboarden, ik moet dat niet doen. Maar misschien voor jou een goede reden om last midden toch nog iets te boeken. Deze week roetst hij twee plekken naar beneden. Elf wordt dertien. I was standing on a star And I realized how beautiful a dream Will you promise me keer, maar zeker niet de laatste keer dat je Sambor vanmiddag hoort in de top 40. Undress blijft deze week staan op 12 in de enige echt. Ik vertel een paar minuten geleden nog over hoe ik uh, tien jaar geleden in een ski bar stond te draaien en hoe leuk dat was. Ja, tien jaar geleden, dat was dus 2016. En ook ik ontkom niet aan die trend. Als je een beetje op social media zit, dan kun je er ook niet omheen. Je wordt overspoeld met throwback foto's uit 2016. Het zijn foto's, filmpjes, Snapchat filters, Pokémon Go. Het wordt allemaal weer uit de kast gehaald. Roerige tijden zijn het, met veel geopolitieke spanningen... en crisissen rondom wonen, klimaat, veiligheid, de opkomst van AI. En in een onzekere tijd gaan we met z'n allen op zoek naar Houvast. En die Houvast blijkt dus te liggen in 2016. En zelfs de muziek uit die tijd wordt weer massaal gedraaid. En dat zorgt ervoor dat de Nederlandse top 40... sinds kort ook weer een 2016-tientje heeft... Grappig ook, ik heb even de lijst van 16 januari 2016 erbij gepakt. Echt op de kop af, tien jaar geleden dus. Toen stond Lush Life van Zara Larsen op nummer 12. In de lijst, tien jaar later, van 16 januari 2026, staat ze één plekje hoger. Zara Larsen en Lush Life deze week op nummer 11. I let my day as if it was the last. Let my day as if was no past. Doing it all night, all summer. Doing it though. Spend it like bij elkaar opgeteld nu 33 weken in de top 40. Deze week wel uit de top 10 gekugeld, van 10 naar 11, Zara Larsen en Lush Life. Top 10 van deze week wordt zometeen afgetrapt door Huntrix Golden, Contract. Het verboden woord. Het verboden woord zit erop. 96 keer ging het een beetje mis. Ik bouw een beetje. Oh! Nee, joh! En nu hopen dat je vanavond een beetje op tijd bent. Oh, nee! Zin in een beetje leedvermaak? Nee, nee, nee, nee, nee! Check alle missers op Qmusic.nl op de Q-app. You sound better with you. Kies voor een vloer met karakter bij Karwei.